Het NOS-journaal. Joris Stubenitski. Offermans trekt kandidatuur voor Roermond in. Vliegtuigjes neergestort bij Dronten. En Lance Armstrong voor het leven geschorst. VVD'er Ricardo Offermans trekt zich terug als kandidaat... voor het burgemeesterschap van Roermond. Zijn positie is onhoudbaar. Nu is gebleken dat wethouder Van Rij hem vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld... Van Rij zat in de vertrouwenscommissie die de opvolging van burgemeester Van Beers regelde. Justitie beschikt over een opname van een telefoongesprek tussen Van Rij en Offermans. Daarin speelt Van Rij twee vragen door die de vertrouwenscommissie wil stellen aan Offermans. Een van die vragen is tijdens het sollicitatiegesprek ook echt gesteld. Offermans, nu burgemeester van de gemeente Meersen, werd door de Roermondse raad unaniem voorgedragen... De gemeenteraad van Roermond houdt vanavond een spoedvergadering over Van Rij. Of de wethouder daar zelf bij is, is niet bekendgemaakt. De vergadering is openbaar. Het college van BMW praat al de hele middag over de zaak. Bij Dronten in Flevoland zijn twee vliegtuigjes gecrashed. De hulpdiensten zijn onderweg naar een weiland... waar de vliegtuigjes terecht zijn gekomen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Lance Armstrong is al zijn eindzeges in de Tour de France kwijt. En zijn andere overwinningen worden ook geschrapt...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 McQuaid zei verder dat er geen enkele aanwijzing is dat Hein Verbrugge, de vorige voorzitter van de UCI, op enige manier een rol speelde in de dopingaffaire. Daarmee verwees hij naar verhalen dat de UCI in 2001 een positieve dopingtest van Armstrong zou hebben laten verdwijnen. Vandaag haakte opnieuw een persoonlijke sponsor van Lance Armstrong af. Zonnebrillenmaker Oakley liet weten niet langer met hem te willen samenwerken.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 De twee zijn veroordeeld tot twee jaar in een strafkolonie... omdat ze in de kathedraal van Moskou... een protestlied tegen president Poetin hadden gezongen. Een derde bandlid werd in hoger beroep vrijgesproken. Vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekt morgen een nieuwe lichting trainers... naar de Afghaanse provincie Kunduz. In totaal gaan er zo'n 350 Nederlanders. Overwegend leden van de Marechaussee en militairen. Ook gaan er diplomaten mee. Het gaat om een aanvullende trainingen voor Afghaanse politiemensen... waarbij bijvoorbeeld waarbij bijvoorbeeld patrouilles worden nagebootst en met explosieven wordt geoefend. De basistraining wordt niet meer gegeven, omdat de Afghanen dat inmiddels zelf kunnen. De opleiding van onderofficieren werd vorige week stilgelegd, omdat door Nederland opgeleide politiemensen tegen de afspraken in ook buiten kundus worden ingezet. De dieven in de kunsthal konden vorige week snel toeslaan, doordat de deuren na het inbraakalarm automatisch werden ontgrendeld. Dat was conform de brandveiligheidseisen van de kunsthal. Na de elektronische ontgrendeling hebben de inbrekers het mechanische slot snel geforceerd. Toen de dieven eenmaal binnen waren, ging de roof razendsnel. Uit camerabeelden blijkt dat ze na twee minuten weer buiten stonden met zeven waardevolle schilderijen. Volgens de directeur van de kunsthal hebben de beveiliging, de politie en de beveiligingsmeldkamer goed gefunctioneerd, maar waren de dieven te snel. Albert Heijn gaat producten direct vanuit dozen in de schappen verkopen. Volgens een woordvoerder van de winkelketen is dat goedkoper... en worden levensmiddelen zo ook mooier gepresenteerd aan de klant. Albert Heijn bevestigt een bericht van vakblad DistriFood... over het gebruik van dozen in de winkels. Prijsvechters Lidl en Aldi doen dat al jaren. Nog dit jaar zullen de eerste producten bij Albert Heijn... op deze manier worden gepresenteerd. Volgens Albert Heijn heeft het gebruik van dozen veel voordelen. Producten hoeven niet meer één voor één in een schap te worden gezet. En daardoor zijn vakkenvullers sneller klaar en gaan minder producten kapot. Van leveranciers verwacht Albert Heijn dat ze met mooie dozen komen... zodat merken goed te herkennen zijn en producten beter vindbaar worden in de winkels. Zowel huismerken als aanmerken zullen vanuit dozen worden verkocht.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 ANUB ah nee, verkeersinformatie Ondanks de herfstvakantie zo'n 100 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan bij Rotterdam. Maar de problemen die zitten elders. Want de A27 van Utrecht naar Almere is al urenlang dicht tussen Eemnes en Huizen. Gevolgen laten zich raden. Lange file op de A27, vanaf Beeldhoven 10 kilometer. Ook de andere kant op loopt het inmiddels behoorlijk vast. De omleiding die loopt over de A1 en de A6, maar daar is een ongeluk gebeurd. Op de A1 staat in beide richtingen voor knoopend Muidenberg 5 kilometer file. De aanrijding was op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Haven, Daar inmiddels 8 kilometer file. Een ander probleem zien we op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Ippenburg en de afrit Berklaan Rode Reis. 10 kilometer door een aanrijding, maar daar is de weg weer vrij. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Caraso. Het is zes minuten over vijf. Lance Armstrong has no place in cycling. Lance Armstrong hoort niet thuis in het wielrennen. De voorzitter van de internationale wielerunie, Pep McQuaid, is helemaal klaar met de voormalige wielerheld. Alle toerzegens van de Amerikaan worden geschrapt. Gio Lippens, onze toerverslaggever, normaal gesproken in de zomer. Gio, dit zie je niet vaak in de sport, hè? Nee, nee zo'n zo afrekening kom je niet vaak tegen. Ik uh, ja, moest meteen natuurlijk terugdenken aan die dopingtour van 1998... die Festina-affaire, TVM. Uh, maar ja, toen kwamen dit soort uh, uitspraken en dit soort maatregelen... Dan nou niet echt uh, als gevolg daarop... Um, meest doet het nog een beetje denken aan de aftocht van Ben Johnson. Uh, Olympische Spelen in Seoul in 1988, alweer heel lang geleden. Die werd uh, met pek en veren naar huis gestuurd. En uh, nou, daar hebben we daarna ook weinig meer van vernomen. En misschien ook wel een beetje die affaire in uh, Amerika. Marion Jones, Barry Bonds, die balco affaire hè? Jones een uh, sprinster, een atlete. Barry Bonds een honkballer. Maar dit, ja, dit, dit uh, gaat inderdaad uh, nou, niet alle perken erbuiten. Maar het gaat in ieder geval boven al die zaken tot nu toe uit. En Armstrong heeft zeven keer de Tour gewonnen. Die zegens worden hem afgenomen. Nu hoorden we eerder van Ron Linker dat de baas van de Tour uh, zegt... van nou laten we het maar een blanco uitslag laten zijn in de geschiedenis ja. van de Tour. Staat de Wielerbond daar ook achter? Nou, de Wielerbond wil zich daar in ieder geval nog even over beraden wat er moet gebeuren. Uh, want zij gaan daarover, dus uh, wat dat betreft willen ze daar zelf ook een beslissing over nemen. En komende vrijdag wordt er in Zwitserland vergaderd door de Management Board van de UCI, van de Internationale wielrenunie. En dan gaan ze inderdaad verder praten over wat moet er gebeuren met de prijzengelden. Dat is overigens wel weer iets wat de tourorganisatie uiteindelijk zelf kan gaan uh, organiseren. Uh, gaan ze die bijvoorbeeld terugclaimen? Waar gaan die gelden dan naartoe? Ja, dat, ze dat wil je in, in ieder geval zitten? de Tour uh, organisatie dat. Maar hij heeft natuurlijk ja. meer gewonnen in het wielrennen. Ja, hij heeft meer gewonnen in het wielrennen. Dus de UCI gaat zich erover beraden uh, komende vrijdag. Inderdaad, de ASO, die organisatie van de Tour... heeft al gezegd van nou, wat ons betreft komt er geen nieuwe winnaar. Maar de UCI heeft zich daar nog niet over uitgesproken. Uh, de ASO heeft eigenlijk geen zin om de nummer twee van al die toeren... Uh, uiteindelijk die overwinning te geven. Want dan kom je altijd weer bij name uit die... Zeker in die periode ook alweer uh, verdacht werden van Epo gebruik. Of die alweer een beetje besmet zijn geraakt door een of andere dopingaffaire. Dus uh, bij de ASO in Frankrijk zijn ze er ook een beetje klaar mee. En het Olympisch goud dat hij ooit heeft gewonnen op de tijdrit? Uh, die is uh, inderdaad, die valt ook in die uh, titels die nu geschrapt gaan worden. Uh, want eigenlijk geldt het voor alle overwinningen vanaf 1998. Dat wordt allemaal uit de boeken geschrapt. Hè. Zoals McQuade het vanmiddag ook heel plastisch zei. We gaan hem vergeten, Lance Armstrong. Hij uh, hoort niet meer in het wielrennen thuis. Wij willen niet meer over hem praten, dus we willen hem ook niet terugzien. In die boeken uh, betekent dus inderdaad dat die Olympische titel, uh, dat was in 2000 in Sydney, dat die gewoon blijft staan, of uh, dat die geschrapt wordt. Wat wel blijft staan trouwens, dat is een titel die hij al veel eerder behaalde. In 1993 in Oslo, toen hij nog als piepjong rennertje wereldkampioen werd op de weg in de regen. En die titel zal gewoon blijven staan, maar die is nog ruim voor 1998 geboekt. Wat, wat opviel vandaag bij die persconferentie was dat McQuaid zei... nou, er is al van alles aan het veranderen in het peloton. Er is een cultuuromslag gaande. Maar de, de organisatie stak niet echt de hand in de eigen boezem. Nee, dat, dat, eerlijk gezegd was dat ook niet helemaal te verwachten... als je gewoon de, de, de redenering bij de UCI volgt, uh, dat ze ook roepen... dat deed me al meteen. Uh, toen ik aangenomen werd, zei hij, toen ik hier kwam als voorzitter... was de voornaamste strijd die ik wilde voeren, was de strijd tegen doping. Dat stond bij mij als hoogst op de prioriteit. Dat staat het nog steeds. En hij is zich er blijkbaar gewoon totaal niet van bewust... dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Over Heim van Verbrugge, de Nederlandse ex-voorzitter, die toch ook onder vuur ligt... omdat hij onder één hoedje met Armstrong zou hebben gespeeld... zegt me ook van... Er zijn geen harde beschuldigingen tegen Verbrugge geuit. Er zijn geen bewijzen tegen Verbrugge. Dus uh, wij hebben geen enkele aanleiding, zien we, om uh, met Verbrugge... om een uh, goed gesprek te gaan voeren. En zelf wil hij absoluut niet aftreden na deze affaire. Hij zegt, ik blijf gewoon zitten. Het enige wat wij in al die jaren niet hebben kunnen doen... is uh, renners onder ede verhoren. Zoals Amerikaanse justitie dat in het verleden wel heeft kunnen doen. Zoals die dopingonderzoekers in Amerika dat hebben gedaan. En hij zegt... Ons hebben ze voorgelogen tegenover zo'n commissie... als je onder Ede staat, dan kun je niet liegen. En dan komt uiteindelijk de waarheid wel boven water. Hij wil natuurlijk zijn sport rennen, redden... net als de organisator van de Tour. Die wil ook graag vooruitkijken. Maar wat verwacht jij? Zal de rust nu terugkeren in het wielrennen... nu dit allemaal achter de rug is en Armstrong vergeten ja. moet worden? Ja, Armstrong die moet inderdaad zo snel mogelijk vergeten worden. Maar ik denk dat de rust nog lang niet is weergekeerd. Want uh, binnenkort dan, uh, krijgen we steeds meer informatie... over dat onderzoek naar die Michele Ferrari, die Italiaanse sportarts. Hè, dat was die arts die met Armstrong samenwerkte. Die is al voor het leven geschorst door USADA, dat Amerikaanse antidopingagentschap. Uh, maar daar zullen ongetwijfeld heel veel namen uit gaan rollen. Er zijn al wat details van dat rapport naar buiten gekomen. En dat wordt ook een hele grote zaak. En in januari dan begint in Spanje een rechtszaak tegen een man... Ja, die ook al uh, synoniem staat aan doping. Uh, die Spaanse arts. Efimiano Fuentes. Uh, die Operation Puerto. die grote affaire in het wielrennen. waar zoveel renners ook uh, aan uh, gelinkt zijn in het verleden. Uh, dan begint daar ook een rechtszaak. En ook die getuigen. die daar voor die rechtszaak uh, verschijnen. Ja, die worden dadelijk ook onder Ede verhoord. Dus ook daar kunnen we wel het een en ander verwacht, verwachten. Dus ik denk dat het nog uh, erg lang onrustig zal blijven. Gio Lippens, dankjewel. Directeur Emily Ansink van de Kunsthal keert zich tegen de kritiek... die kwam op de beveiliging na de schilderijenroof begin, schilderijen begin vorige week. Het beveiligingssysteem is in de zomer nog geïnspecteerd door een extern bureau. Begin augustus kwam dat bureau met een gunstig rapport. Ansink zweeg tot nu toe over de kritiek die er is op het veiligheidssysteem... en uh, ze sprak nu vanmiddag wel daarover met Jeroen Wielaert. We vonden toch dat we wat aantijgingen... In ieder geval moesten corrigeren, want er staat foutieve uh, informatie in de media. En uh, wat we willen doen is met uh, de feiten naar buiten komen. Niet zozeer in reactie op alles, maar vooral om bekend te maken wat er nou gebeurd is. De feiten zijn dus dat die beveiliging in de zomer is geïnspecteerd. Ja, alle beveiligingsinstallaties, de camera-installaties en de uh, ontruimingsinstallaties zijn geïnspecteerd door een onafhankelijk.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 Daarmee werpt u de kritiek dus terug van andere deskundigen die het allemaal maar een zootje vonden. Nou, laat ik zeggen, uh, iedereen vindt van alles, maar er was geen bekendheid over de feiten. En daar gaat het natuurlijk over. Dus wat wij hebben gedaan na dinsdag, toen we de persverklaring naar buiten hebben gebracht, hebben we gezegd, we gaan eens onderzoeken wat er nu allemaal precies gebeurd is en wat er aan de hand is. Niet om de pers te woord te staan... maar vooral voor onszelf. Omdat we wilden weten hoe het nou zo fout heeft kunnen gaan. Want dat er zeven werken weg zijn... dat staat als een paal boven water. En natuurlijk is het aan ons om onmiddellijk actie te ondernemen... om te kijken wat er nou gebeurd is. We hebben natuurlijk het politieonderzoek. Daar werken wij zo ver als mogelijk aan mee. Wij ondersteunen dat volledig. En we hebben het onderzoek dat door de verzekering wordt gedaan. En we hebben natuurlijk ons eigen interne onderzoek. En daaruit bleek... Dat punt 1, alles is onderzocht en goed bevonden. En ten tweede dat het een safety en security verhaal is. Want um, wij zijn niet de enigen die daarnaar kijken. Er zijn ook uh, andere partijen betrokken. Wat blijkt is onder andere dat de ontgrendeling van de deuren heeft plaatsgevonden. En dat is een ontgrendeling die plaats moet vinden vanwege de brandveiligheid. Dat is het punt hè. We hebben vele mensen zich afgevraagd, goh, zijn die niet heel erg makkelijk binnengekomen? Dus niet zomaar met een pasje schuiven en het is klaar? Nee, het mechanische slot is met geweld geforceerd. Ze zijn binnengekomen. En... Dus jullie hebben nu ook sporen van braak? Er zijn sporen van braak.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 Dat zei Emily Ansink, directeur van de kunsthal in Rotterdam. De politie heeft tot nu toe 60 tips binnengekregen over de roof. Bij Dronten zijn twee vliegtuigjes neergestort. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Onze verslaggever is op weg daar naartoe... en we proberen in de tussentijd de politie aan de lijn te krijgen. Nu aan de lijn Wijnand Zwaan van de ANWB. Het probleem van deze avondspits blijft de afgesloten A27 van Utrecht naar Almere. Technisch onderzoek na een ernstig ongeluk bij huizen veroorzaakt lange files. Vanuit Utrecht 10 kilometer vanaf Beeldhoven en omrijden kan over de A1 en de A6... maar zeker niet filevrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Na de bomaanslag in Beirut afgelopen vrijdag... sloeg de Libanezen de angst om het hart. Angst voor nieuwe onrust en aanslagen... Correspondent Sander van Hoorn in Beirut. Sander, het Libanese leger heeft opgeroepen tot kalmte in het land. Wordt daar uh, naar geluisterd? Uh, ja, voor het overgrote deel wel. Vandaag wat demonstraties uh, in de buurt van het regeringscentrum in. Uh Beirut, maar ja, dan, dan hebben we het echt over enkele tientallen demonstranten. En uh, vannacht natuurlijk wel nog uh, schietpartijen in bepaalde delen van Beirut. En met name ook weer in die noordelijke stad Tripoli, waar het uh, al vrij snel onrustig is. Maar het, het leger is daar eigenlijk vrij hard op ingegaan. Dat doen ze niet altijd, maar het leger heeft nu wel steun van de politiek om daar een einde aan te maken. Vandaag ook gezegd, uh, de veiligheid in Libanon, dat is voor ons een rode lijn. En we zullen hard optreden tegen mensen die dat in gevaar brengen. En wat is jouw verklaring ervoor, dat het, dat het daarmee relatief rustig blijft? Ik heb het idee dat de oppositie, die uh, uh, gisteren... Massaal aanwezig was bij die demonstratie, dat hij zichzelf wat in de voet geschoten heeft. Uh, we zagen gisteren drie dingen. We zagen uh, een grote opkomst bij die uitvaart, maar niet echt heel erg massaal. We zagen dat er daarna rellen uitbraken en we zagen dat dat kwam voor een deel door dat politici bij die, uit, uh, bij die uitvaart wat opruiende taal uitspraken. En Dat lijkt zich tegen die oppositie gekeerd te hebben, uh, uh, de regering, maar ook heel veel gewone Libanezen die zeggen nee, nee, laten we het vooral rustig houden. We kennen een burgeroorlog, we kennen uh, al die onrust en onze kinderen gaan hier gewoon naar school. We proberen een winkel op te bouwen, we proberen gewoon ons dagelijks leven te leiden en mogen we daar alsjeblieft mee doorgaan. En dus zie je een soort klimaat ontstaan waarbij de mensen die uh, gewapend de straat op gingen vannacht echt een marginale rol spelen. En het leger wat daar vandaag uh, tegen heeft opgetreden echt brede steun geniet. Sander van Hoorn was dat vanuit Beirut. San Francisco doet het beter, maar daarna is Amsterdam toch echt de beste stad om volgend jaar naartoe te gaan als toerist. Dat vinden ze tenminste bij de internationale reisgids Lonely Planet. Veel rugzaktoeristen maken daar gebruik van. Joris van de Kerkhof is in Amsterdam. Joris, en kom jij daar nu ook Lonely Planet toeristen tegen? Nee, nou, um, ja, dat is niet zo gebruikelijk volgens mij, om die gids te laten zien. Dan, want dan, als je met die gids loopt, dan ben je zo'n ontzettende toerist. Dat zie je verder wel sowieso als je met een oranje fiets door Amsterdam heen gaat. Dan, dan, uh, toeristen zijn sowieso altijd wel, wel te herkennen. Maar met een Lonely Planet gids loop je niet rond. Daar heb je van tevoren doorheen gebladerd en dan weet je waar je naartoe moet. Oh, dus ik, was, ik heb dat helemaal fout gedaan vroeger. Ja, je moet daar gewoon niet, het moet niet zichtbaar zijn. Alhoewel, in de, in de rij voor het Anne Frankhuis, uh, dat, twee uurtjes uh, geleden... Uh, stond er wel iemand met een gids te kijken in ieder geval. Maar dat was een, een gids van een concurrent, uh, de Rough Guide. Uh, dat was een uh, Japanse... Er stonden veel Engelsen omheen. Eh, altijd in die enorme rij die daar bij het Anne Frankhuis eh, staat. Ja, volgend jaar moeten ze komen omdat dan alles eh, goed is eh, in Amsterdam. Maar ze waren er dus eh, nu al. Bijvoorbeeld een Engels gezin met eh, opa, oma, zoon, dochter en twee kleinkinderen. We gaan terug naar twee uur geleden. It's a really good country, like city I mean, but like oh I don't know, it's beautiful. And obviously it's like the red light districts. And uh, the coffee own. shops I'm sure. <laughs> um, and it's just one of a kind really. It's the beautiful. sun? De zoon vond het hier prachtig toen hij gisteren de marathon liep. I think it's very interesting that the multicultural society that sort of moved in Amsterdam over the years. Hij kon vooral de multiculturele samenleving hier in Nederland in Amsterdam erg waarderen. Uh, hours, 16. en ook nog de snelste tijd ooit gelopen voor hem althans. Yes, uh, five minutes better than my last time. I did the Berlin Marathon last year, so I was very pleased to beat that time. En oma geniet. All... en niet alleen van dat de hele familie bij elkaar is, ook van de atmosfeer hier in Amsterdam. Um, but just the whole thing, the tram. I love trams. <laughs> We've been on a lot, lots of walking. Net als opa. <laughs> <I joke. laughs> Everywhere you go, it's it's it's it's good. Je geeft dan nog wel aan dat er misschien één klein minpuntje is. Nou, het is af en toe gevaarlijk met de fietsen. Uh, the bikes go too fast. Yes. Because <laughs> um, the pavements are slightly smaller than the en het openbaar vervoer. Dat is gewoon ingewikkeld. Deze man woont in Londen. Originally Nashville, Tennessee. Heeft genoten van het drinken gisteren. De mensen zijn aardig, vriendelijk, prettig. Het is fijn hier om te lopen. There's a lot of en het is ook heel erg schoon. Ik ben dat ik dat correct. Het is heel clean. En dat zegt hij als hij omkijkt: als er vier mannen met een bezem de boel bij elkaar aan het vegen zijn. En als er een wagen al die blaadjes en de rest van het troep. Een meer, meer, and stad. En bedankt voor de toeristen bij het Anne-Frankenhuis Joris van der Kerkhoff gaat nu op zoek naar een hotel met voornamelijke rugzaktoeristen. Ball, all the pins fall down Can't you hear the balls Bravo Can't you hear the balls Bravo I miss Molly We're still bold Every Saturday Mm. With the long skinny lace, Drown and your hoopy ring.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 De radio 1-cd van deze week, de nieuwe cd van Donald Vegen. De komende nacht is het derde en laatste debat tussen Mitt Romney en Barack Obama. Dat gaat dit keer helemaal over het buitenlands beleid van Amerika. De oorlog tegen het terrorisme van Amerika hakt er economisch behoorlijk in in landen als Afghanistan en Pakistan. Zo'n beetje de enige handel die daar nog goed loopt, is de handel in licht ontvlambare Amerikaanse vlaggen.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 Ja, wij leven van die demonstraties. Het is goede handel, zegt Oelhak. Eén protest en de omzet stijgt hier met zo'n 30%. Maar jammer met moet wel lachen om zijn eigen handel, want ze steken elke keer die vlaggen in de fik en dan kloppen ze weer bij hem aan.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 I think the dip started around 2008, 2009, nine, more and more nine, and it's been going down ever since. Uh... This is Shaban Khalid from the Staaldivisie of the Etihad Groep. zijn the grote jongens here in Pakistan. Toevallig begon the dip here in 2008, zegt hij, toen de Taliban zich ook hier begonnen te manifesteren en Pakistan veel actiever in die oorlog tegen terreur werd gezogen. We hadden overcapaciteit capacity by like 4%. So we used to be at 104% but now we've downed 65%, 60 65%. Deze fabriek maakt bewapening voor betons. Draaien inmiddels op nog maar 60 65% van de capaciteit. Dat is eigenlijk in alle onderdelen van Etihad het geval. Which is not a very good sign and uh it doesn't look like it's going to get better in time soon so hier staan de mannen de, het eindproduct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 ...meedemonstreren tegen Amerika. Een verslag hoort u van correspondent Lucas Waagmeester uit Pakistan. Radio 1, het NOS-journaal. Joris Stubenitski. Bij Tronten in Flevoland zijn twee sportvliegtuigjes neergestort. Het is nog niet bekend of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Volgens de brandweer is er mogelijk een botsing in de lucht geweest... ...tussen de twee vliegtuigjes. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse... Tegenover Omroep Flevoland laten ooggetuigen weten dat de piloten aan het stuntvliegen waren. VVD'er Ricardo Offerman trekt zich terug als kandidaat voor het burgemeesterschap van Roermond. Zijn positie is onhoudbaar. Nu is gebleken dat wethouder van Rij hem vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld over de sollicitatieprocedure. De commissaris van de Koningin in Limburg heeft minister Spies geadviseerd... om de procedure voor de vacature in Roermond te stoppen en opnieuw te starten. En de rechtbank in Haarlem heeft straffen opgelegd... aan leden van een jeugdbende in Purmerend... voor mishandeling, drugshandel en inbraken. Een 18-jarige jongen werd veroordeeld voor doodslag. Volgens de rechtbank heeft hij een 22-jarige Purmerender... om het leven gebracht. Hij was toen minderjarig... en daarom kreeg hij 20 maanden jeugddetentie en jeugd TBS opgelegd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra... In het grootste deel van het land is het prachtig herfstweer. Maar niet overal, want op de wadden daar is de mist blijven hangen. En dat geldt ook voor het noorden van Noord-Holland. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. En op veel plaatsen ontstaan mistbanken. In het noorden drijven ook wolkenvelden binnen vanuit Duitsland. En het koelt af naar minimumtemperaturen van 12 tot 10 graden. En morgen begint de dag op veel plaatsen weer met mist. Maar die, loopt in, die lost in de loop van de ochtend op. In het noorden blijft het wel bewolkt...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 ANB verkeersinformatie Ondanks de herfstvakantie staat er meer dan 100 kilometer fietsen. De meeste dagelijkse file staan bij Rotterdam en Utrecht. De problemen die zitten vooral op de A27 van Utrecht naar Almere. Er staat tussen Beeldhoven en knoopend Nes 10 kilometer fietsen. De weg is daar al urenlang dicht door een ernstig ongeluk... een stuk verderop bij Huizen. Er is nu technisch onderzoek. Ook aan de andere kant loopt het vast in de buurt van Hilversum... door alle perikelen aan de andere kant... Omrijden dat kan via de A1 en de A6, maar daar staan inmiddels wel lange files, vooral vanuit Amersfoort, tussen Laren en Knoop het muidenberg 9 kilometer. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file door een ongeluk tussen Strandhorst en Harderwijk 5 kilometer.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 Minuten over half zes. U luistert naar het Radio 1-journaal. In Den Haag is een uniek proces begonnen vandaag. Want voor het eerst staat een Nederlands staatsburger voor de rechter op verdenking van betrokkenheid bij genocide. Het gaat om Yvonne Bassebia. Ze komt uit Rwanda. Sinds een aantal jaar heeft zij de Nederlandse nationaliteit. En de beschuldiging luidt dat zij in Rwanda heeft aangezet tot de massamoord op Tutsi's. Onder feit 1 is ten laste gelegd dat verdachten in de periode van 22 februari tot en met 18 juli 1994... in de wijk Gikondo in de stad Kigali in Rwanda... samen met anderen genocide heeft gepleegd... door Tutsis te doden en zwaar letsel toe te brengen... met verschillende wapens, waaronder machettes en vuurwapens... en door hen te verkrachten... dat alles met het oogmerk om de Tutsi-bevolkingsgroep te vernietigen. Thijs Bouwknecht is journalist en volgt het proces. Goedemiddag, Thijs. Goedemiddag. Ja, dit klinkt natuurlijk uh, enorm ernstig. Haar advocaat daarentegen wil het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk laten verklaren... omdat het belangrijke stukken heeft achtergehouden. Tenminste, uh, dat zegt de advocaat. Hoe is dat afgelopen? Uh, de rechtbank gaat daar morgen uh, een besluit over nemen. Maar wat de advocaat vandaag uh, de rechtbank heeft voorgehouden... is dat het OM een van de belangrijkste bewijzen in deze zaak heeft achtergehouden... Of niet heeft overgedragen aan hem, dan wel aan de rechtbank. En het gaat dan om een vonnis uit 2003, wat een Rwandese rechtbank heeft gedaan. En dat gaat over hetzelfde feitencomplex in Chikondo, die wijk waar uh, Yvonne Bassebia uh, misdaden gepleegd zou hebben. En um, er is een proces geweest tegen 61 mensen. Um, en er zijn getuigen gehoord die ook in deze zaak worden gehoord. En de rechtbank in Kigali heeft besloten dat die getuigen onbetrouwbaar zijn. En de advocaat vindt dat dit vonnis eh, dus eigenlijk de leidraad had moeten zijn... voor het hele proces hier in Nederland. En heeft het Openbaar Ministerie eh, gereageerd op die beschuldiging... Dat, dat dat expres is achtergehouden? Ja, ze hebben daar absoluut op gereageerd. Ze zijn het daar niet mee eens. Ze zeggen dat ze dat niet expres hebben gedaan. Maar eh, onderzoek doen in Rwanda is moeilijk. Eh, zeker na de genocide, waar er miljoenen eh, zaken zijn gehouden... over genocide-gerelateerde eh, misdrijven... Is er informatie te over, eh, zegt het OM. En in, in die hele grote berg van informatie is het soms lastig zoeken. Eh, wel hadden ze dit vonnis al in 2010, dus voordat eh, de verdenking op mev mevrouw Ivo naar Pasebia viel. Maar zeggen ze, er stond eigenlijk niet genoeg informatie in om belastend, dan wel onbelastend bewijsmateriaal... daaruit te halen en in dit proces te gebruiken. En dat is eigenlijk de lijn die zij tegenover... Uh, advocaat Victor Koppen vandaag zetten. En, en mevrouw Bassebia, die ontkent uh, alle, alle beschuldigingen... die tegen haar zijn geuit... Ja, dat doet ze nog steeds. Dat heeft ze vanaf het begin gedaan. Te, vanaf het moment dat zij in juni 2010 is gearresteerd... en tijdens alle pro forma-zittingen, dus de tussenzittingen die zijn geweest... heeft ze regelmatig in het Frans de rechters gezegd van... ik ben onschuldig en mijn zaak die hier nu voor jullie ligt... is gebaseerd op leugens. Um, ja, verzonnen door een groep getuigen die uit zijn... Op mijn bezittingen in Rwanda. Dat is wat ze telkens weer de rechters voorhoudt. En wat ze ook blijft doen tijdens dit proces. Morgenochtend om tien uur. Dan wordt dus duidelijk of dit proces doorgaat. Thijs Bouwknecht, dankjewel. Graag gedaan. Zaterdagmiddag ging het helemaal mis op het voetbalveld van Haaglandia in Rijswijk. Er brak een grote vechtpartij uit tussen de tweede klasse zaterdagamateurs van Haaglandia en het derde van PGS Vogel. Een speler van Vogel raakte daarbij ernstig gewond aan zijn gezicht en Haaglandia heeft nu het hele eigen team geschorst. Contact hebben we met penningmeester Eeg Bollebakker. Hij voert het woord voor het bestuur van Haaglandia. Goedemiddag. Goedemiddag. Was u er zelf bij zaterdagmiddag? Nee, nee, ik was er zelf niet bij. Maar ik heb uh, volledig geïnformeerd uh, afgelopen uh, gisteren zondag... Uh, zondagmiddag door uh, uh, Neesje Anderweg die dat uh, perfect heeft opgelost. Nou, wat heeft u gehoord? Uh, dat op het einde van de wedstrijd er een, een, uh, een handgedeen was... waarbij de speler van Vogel... Een, uh, een slachtoffer aan de speler van uh, Raaglandia en de speler van Raaglandia is totaal door het lint gegaan en heeft de jongen totaal losgeslagen. Want want hij is ernstig gewond aan het gezicht ja. geraakt. Wat, wat, wat heeft hij? Voor uh, ik uh, begrepen heb heeft hij een gebroken jukbenen en zijn de oogkassen zwaar beschadigd. Zo. En hij wordt vandaag geopereerd. Goh en, en, en hoe, hoe ging dat toen verder? Nou het, uh, onze secretaris was erbij en hij ziet weg. Hij heeft uh, gelijk alle spelers uh, uh, naar de bestuurskamer, sponsorruimte, boven ons katheter gebracht, deur op slot gedaan. En uh, toen is de politie uh, binnengekomen en heeft uh, vier spelers gearresteerd. Waarvan er nu nog twee vastzitten. Alle vier van Haaglandia? Ja, alle vier van Haaglandia. En hoe is de tegenstander nu? U, u zegt hij uh, uh, wordt geopereerd. Maar komt dat wel goed met dat oog? Uh, ik hoop dat wel. Ik uh, probeer contact te krijgen met het bestuurder van, uh, van Vogel. Om te kijken of wij uh, nog een uh, bezoek kunnen brengen aan de speler. Uh, maar ik heb nog geen contact gehad met het bestuur van Vogel. Nee, maar wat onderneemt uw club tegen, tegen de spelers van uw club die hierbij betrokken zijn? Nou ja, we gaan nu zelf de, de, zijn nu bezig met een intern onderzoek. Uh, de spelers die zich misdragen hebben... Uh, die zullen gewoon uh, uh, tot aan de algemene ledenvergadering geschorst worden. En uh, voorgesteld worden voor een reglement van de vereniging. En hebben ze, hebben ze zich eerder wel eens uh, zo agressief gedragen op het veld? Was dit een bekend probleem uh, van het elftal? Nou, de, de speler die, die buitenproportioneel geweld gebruikt heeft, die uh, is bij ons al vanaf de F en die heeft zich dan dood bestraven. En heeft u gehoord wat er, wat, er, wat er dan in hem is gevaren? Nee, nee, nee, nee. Nou, dat weten wij niet. Uh, uh, deze week uh, uh, gaan de gesprekken volgen met de spelers en dan uh, zullen wij meer weten. En heeft u ook contact met de KNVB gehad, de voetbalbond? Ja, we hebben gisteren of uh, zaterdag geleid de KNVB uh, ingericht erover. Uh, we hebben ook gezegd dat, het, elftal, uh, dat uh, deze week, uh, uh, het hele elftal deze week geschorst is. Dus uh, mogen die trainen, mogen die samenkomen bij de vereniging. Alleen uh, wij zijn verplicht van de, van de KNVB zaterdag over weer de competitie voor te zetten. En, de, en dat is eigenlijk niet iets wat u wil, als ik u zo nee, hoor? Nee, liever niet. Nee. Nee, en maar dat moet van de KNVB? Moed van de KNVB, ja. Mag je dan maar... als club niet zeggen van we halen het elftal eruit? Nee, nee, nee. nee. Dat is ook merkwaardig. Ja, Hoe gaat u dat oplossen de dan? En uh, uiteraard, de, de, de, de, de, de, de, de vier spelers zullen sowieso niet meedoen, dat begrijpt u wel. Die uh, blijven hangen, het onderzoek sowieso geschorst. Goed, en uh, verwacht u verder nog iets van de KNVB? Uh, ja, de KVB stelt een eigen onderzoek in en ik, ik, ik hoop dat, dat, dat als, we het, als wij ons onderzoek afgesloten hebben en bij spelers gaan uh, reageren, dat uh, de KVB uh, hetzelfde gaat doen. En, en die speler van Vogel, waar het mee begon, die kennelijk een, een, een, een stoot uitdeelde of een ja. klap, wat, wat ja. gebeurt daarmee? Uh, dat, is, dat is ook aan de KVB. en oh, uiteraard aan het bestuur van Vogel. En heeft u daar ook contact mee gehad met nee. die club? nee. Er is ook contact geweest uh, tussen de, de, de, op de moment uh, uh, van de zaterdag, uh, zaterdagmiddag door, door Nancy Janderweg. Maar het, uh, ik, zelf, ik, ik heb uh, uh, wel getracht contact met ze te krijgen. Maar ik heb het tussen niet, niet gelukt. Ege Bollebakker, dank voor uw uh, verhaal over wat er zaterdag gebeurde en, uh, en daarna. Graag gedaan. Dank u en ik wil wel. toch heel uh, stellen dat wij ons bijzonder schamen dat dit gebeurd is. Wat zegt u? Dat wij schamen ons bijzonder dat dit gebeurd is. Ja, dat uw club hierbij betrokken ja. is geraakt. Ja, we gaan het ook toepassen. Goed, Ege Bollebakker, dank u wel. Goed, wel graag gedaan. Bruce Springsteen. In Italië zijn wetenschappers tot gevangenisstraf veroordeeld omdat ze de aardbeving in Aquila niet goed voorspeld hadden. Dat roept een heleboel vragen op. Eerst gaan we naar Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Valt tegenhoor deze avond spits in de herfstvakantie. 170 kilometer file, meer dan gemiddeld zelfs. Heeft onder andere te maken met de dichte A27 naar Almere bij Eemnes. Veroorzaakt natuurlijk heel veel files in de buurt van Hilversum. Het ja, had te maken met een ongeluk. Het zou nog een kwartiertje moeten duren. Nou, we moeten het even zien. Ongeluk op de A10. De eh, A10 Zuid richting Den Haag veroorzaakt 5 kilometer file... voorknopend de Nieuwe meer. Het was op de A4 bij sloten twee rijstrook. Zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. In de buurt van Dronten zijn twee vliegtuigjes neergestort. Veel bijzonderheden zijn nog niet bekend. Wel aanwezig is verslaggever Suzanne Uilenbroek van Omroep Flevoland. Goedemiddag, Suzanne. Goedemiddag. Wat, wat, wat kan jij zien van wat er gebeurd is? Ja, ik sta hier op een, een landweg met aan uh, beide kanten akkers... Vlak in de, de enige akker vlakbij is een uh, vliegtuig uh, neergestort. Die ligt, die, dat ziet er niet goed uit, dat is een ravage. Ik zou niet kunnen zeggen of het vliegtuig naar ondersteboven op zijn kop... of hoe dan ook ligt. Uh, daar zijn hulpverleners bij. Aan de andere kant van de weg, in, de, uh, in Nederland, een stuk verder van de weg vandaan... Uh, ligt ook een vliegtuigvrak. Uh, en ook daar zijn hulpverleners uh, bij aanwezig. Er is al één gewonde uitgehaald en die is met een trauma-helikopter uh, meegenomen... En er zou nog een gewonde in dat vak zitten. Ja, de, de politie spreekt inderdaad nu net, zie ik tegenover het ANP... over zeker twee gewonden, maar hoe, hoe ze eraan toe zijn, dat is nog niet duidelijk. En als ik jou zo hoor, dan, dan moet dat eigenlijk wel een botsing zijn geweest in de lucht. Anders is het wel heel toevallig, toch, dat er twee zijn hergestort? Ja, ja, een collega van mij um, heeft een ooggetuige gesproken. Uh, die melden, uh, die ooggetuigen, dan moet ik echt een aan armen houden... want die ooggetuigen melden dus dat die twee vliegtuigen aan het stunten waren in de lucht... Uh, dat ze met elkaar in botsing zijn gekomen... dat er eentje toen uh, recht naar beneden is gestort de akker in... dat die andere nog een soort van glijslucht kon maken... en daarom een eind verderop uh, in het weiland terecht is gekomen. Maar dat is wat een ooggetuig gemeld en dat is absoluut niet bevestigd. Dat begrijp ik. Suzanne Uilenbroek, dank voor jouw uh, informatie van Omroep Flevoland. Dan gaan wij naar die opmerkelijke uitspraak in Italië. Zeven wetenschappers dus zijn veroordeeld tot wel zes jaar celstraf omdat ze de grote aardbeving in Aquila drie jaar geleden niet hebben zien aankomen. Een aardbeving waardoor 309 mensen om het leven kwamen. Correspondent Rob Zoutberg in Italië. Rob, um, dan denk je gelijk, hoe kan dat? Want niemand kan toch een aardbeving uh, goed voorspellen, lijkt me. Nou ja, het, het werd wel van deze mensen verwacht. Deze mensen die, die, die maakten deel uit van een major risks uh, committee. Uh, een commissie die daar ter plekke was in dat gebied waar al een hele tijd hele kleine schokken uh, waren, waren gemerkt. En ze bezochten zes dagen voordat die grote beving daar was... bezochten ze het gebied en zeiden, kwamen afloop tot de conclusie... er is geen enkel risico, gaat u rustig slapen, er is niks aan de hand. En stelde zo de bevolking gerust. Daarmee vindt het OM dat deze mensen gefaald hebben... Uh, het OM heeft daar destijds over opgemerkt. Hun onvolledige, crimineel verkeerde analyse... want zo werd dat gezegd, stelde de inwoners gerust... en het OM haalde destijds bij het proces ook nog andere woorden aan... van een man die om het leven is gekomen. Deze man, uh, dat was een van de advocaten die, de, die daar woonde in Aquila... is nu dood omdat hij in de wetenschap geloofde. In andere omstandigheden, toen er bevingen waren, is hij van huis gegaan... maar hij was nu gerustgesteld, dus hij bleef thuis... Nou, en zo uh, kan je het verhaal van 309 doden daar vertellen. Dat wordt deze, dit, dit comité nu echt aangerekend. En waren er daarnaast dan mensen die wel zeiden dat het ernstig was? Of was iedereen het wel met deze mensen eens in die tijd, die dagen voor de aardbeving? Nou, er waren, meer stemmen, er waren meer stemmen. Er waren lokale bewoners die, uh, die, die de, vaker met dat beltje en met die schokken te, uh, te maken hadden gehad. Ook, ook plaatselijk mensen die dat onderzocht hadden, die bevingjes die er waren. Dat was een bewoner die waarschuwde op grond van waarneming, waarnemingen met zogenaamde radongas. Nou, dat is onwetenschappelijk werd destijds gezegd. Daar kunnen we niet van uitgaan. Dus uh, dat is niet bewezen en daarmee werd dat helemaal terzijde geschoven. Maar ja, je moet na afloop natuurlijk wel zeggen... dat die man waarschijnlijk wel gelijk had gehad. Maar nogmaals, hè, zes jaar veroordeling voor deze wetenschappers... dat is echt fors, hè? want er was vier jaar geëist. Ga maar naar uh, uh, kranten, die melden hiermiddels inmiddels... de grootste veroordeling van een wetenschappelijk van een wetenschappelijke commissie ooit. Zo wordt het hier nu al gezien in Italië. En in aanloop naar deze uitspraak hebben de, de wetenschappers... waar je het over hebt, veel steun gekregen van collega's... vanuit de oh. hele wereld. Andere wetenschappers die, die zeiden... ja, jongens, daar kan je iemand niet voor veroordelen. Maar dat heeft, dat heeft niks uitgemaakt. Nou, moet je nagaan. Er lag, een, er lag een brief van 5000 wetenschappers hier in Italië. Allemaal mensen die ageerden tegen dat proces en zeiden... je kunt een aardbeving nu eenmaal niet voorspellen En het enige wat je door dit proces uh, teweeg brengt... is dat wetenschappers gewoon niet meer hun mening durven te geven. Want ze denken, ja, ik kijk wel beter uit om daar iets over te zeggen... want ik kan daardoor vervolgd worden... en misschien ook wel tot jarenlang gevangenisstraf uh, veroordeeld worden. Advocaat van de wetenschappers noemde het allemaal middeleeuws... de justitie hier in Italië. Maar het is dus wel gebeurd vanmiddag. Zes jaar voor, dit, voor deze mensen. Op berg was dat vanuit Rome... Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Eva hey, de Jong. Ja, op de voorpagina van het NRC Handelsblad het verhaal over de affaire rond VVD'er Jos van Rij. Hiervoor is uitgebreid aandacht in het Radio 1 Journaal. En waarover u ook heeft kunnen horen en nog kan horen, is de affaire Armstrong. Amerikaanse nieuwszender CNN is op zoek naar mensen die zo'n geel armbandje hebben van de Live Strong Foundation. Bezoekers van de CNN-website kunnen een foto van henzelf met hun gele polsbandje opsturen en dan tegelijkertijd hun mening geven over de affaire. Websites in de VS blikken natuurlijk ook vooruit op het laatste debat tussen president Obama en zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney. De Huffington Post kondigt met een enorme kop op de website The Final Fight aan. Het laatste gevecht dus. Het debat de komende nacht gaat over de buitenlandse politiek. Niet een onderwerp waarop de kandidaten flink kunnen scoren bij het Amerikaanse publiek. Maar volgens de Huffington Post zullen Obama en Romney iedere mogelijkheid aangrijpen om in hun antwoorden wat punten te scoren op het gebied van de economie. Het parool merkt op dat er signalen zijn dat er in Europa... wel erg weinig rekening mee wordt gehouden... dat er een nieuwe Amerikaanse president zou kunnen komen. In de peilingen gaan Obama en Romney nek aan nek. Maar uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld maar 11 van de Duitsers... denkt dat Romney president kan worden. Het is niet verrassend, maar Obama is in Europa nog steeds populair. 82 van de Europeanen denkt positief over hem... Romney heeft in uh, zijn campagne Europa als schrikbeeld gebruikt... van de grote socialistische staat die Obama zou willen. Hij zal het vannacht vermoedelijk hoe dan ook lastig krijgen, schrijft het parool. Want het buitenlandbeleid, dat is weer een van de sterke punten van Obama. Al Jazeera besteedt aandacht aan de gevolgen van het doodschieten van 34 mijnwerkers in de Zuid-Afrikaanse Marikana-mijn. De politie geeft nu toe dat de agenten die op de mijnwerkers hebben geschoten overdreven gereageerd hebben of bij vergissing hebben geschoten. De onderzoekscommissie is vandaag begonnen met het onderzoek. Dat is een maand later dan gepland. Het bleek nogal een klus te zijn om alle getuigen naar Rustenburg te krijgen. Dat is de dus stad waar de commissie zitting houdt. Voor de bestrijders van de machtige tabaksproducenten... is de strijd nog lang niet gestreden. De Duitse omroep NDR besteedt aandacht aan de macht van het Philip Morris-concern. Een van de machtigste sigarettenfabrikanten van de wereld. Over de hele wereld zijn rookverboden afgekondigd... en voor jongeren is het steeds moeilijker om aan sigaretten te komen. Toch lukte het Philip Morris het afgelopen jaar... om zowel zijn marktpositie als omzet te verbeteren. Hoe is dat mogelijk, vraagt de NDR. In Duitsland mag je pas vanaf je 18e sigaretten kopen. Toch zijn er 1,3 miljoen Duitse kinderen die roken. Vaak roken zo'n Marlboro, het belangrijkste merk van Philip Morris, dat officieel alleen aan volwassenen wil verkopen. Maar ja, wie jong begint met roken, blijft dat vaak lang doen en blijft vaak trouwen aan zijn merk. Officieel wil de marktführer Philip Morris nu Erwachsenen met zijn erwerbung aanspreken. Doch: wie jong aanfängt te rauchen, blijft oft zijn leven lang dabei. Obwohl weltweit der Nichtraucherschutz verschärft wurde, hat es Philip Morris geschafft, seine Marktmacht weiter auszubauen. Met welchen Methoden werkt der Zigarettenhersteller, om dat te erreichen? Nou, meer daarover op de website van de NDR en voor wie het kan ontvangen vanavond op TV. En wie meer wil weten over uh, het ongeluk van die twee kleine vliegtuigjes in Flevoland... die kan gaan naar de uh, site van omroepflevoland.nl. Daar zie je op dit moment live beelden. Wat je ziet is dat uh, net twee inzittenden van een van de vliegtuigjes... in een traumahelikopter uh, zijn uh, gelegd. En zometeen gaat die helikopter opstijgen, zie ik. Nou. Voor wie meer wil zien dus beelden bij Omroep Flevoland. Wij gaan naar het nieuws van 6 uur. Daarna zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan hebben wij contact met de voorzitter van de Nederlandse wielerbond... Marcel Winters, de wielerunie. Hij reageert op het verhaal van McQuaid van de Internationale Wielerbond. Die heeft vanmiddag over Armstrong gesproken. Hij raakt al zijn titels kwijt, zijn tourzeges raakt hij kwijt. En hij moet ook geld terugbetalen, wat hij heeft verdiend bij de Tour. We gaan zo van uh, meneer Wintels horen of hij tevreden is met die persconferentie en die maatregelen van de UCI. Tot zo. Opeens voetbal op Radio 1. Woensdagavond in de Champions League. Al de wereld. Oh, is die kwijt. Korte hoek zich. Ajax, Manchester City. Ja, daar gaan we voor op de banken. De Champions League, woensdagavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.